Twee uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een kamermeerderheid staat achter de missie naar Koenders. Bij het afrondende debat bleek het kabinet behalve op VVD, CDA en SGP... uiteindelijk ook te kunnen rekenen op de steun van de oppositiepartijen... GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Vooral het jaar van GroenLinks bleef lang onzeker... Fractievoorzitter Sap sprak van een zware afweging, maar ze verwees naar de toezeggingen die het kabinet de afgelopen dagen heeft gedaan en ze benadrukte dat die toezeggingen moeten worden nagekomen. Volgens haar heeft de missie een civiel karakter. Premier Rutte zei in het debat na een oproep van Sap dat hij er persoonlijk garant voor staat dat alle toezeggingen worden nagekomen. Hij zei ook dat er een moment kan komen dat hij voorstelt de missie te beëindigen als afspraken niet worden nagekomen.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 De NPB zegt dat die commissie nooit is geïnformeerd over de keus voor de SIG Sauer. Bovendien, zegt de vakbond, hebben mensen die de wapens hebben getest een voorkeur voor een ander pistool. De regering van Egypte heeft aangekondigd hard op te treden bij demonstraties tegen het regime van president Mubarak. Naar verwachting wordt er vandaag massaal gedemonstreerd na het vrijdaggebed. Sinds dinsdag wordt er in grote, grote steden gedemonstreerd. Er zijn er meer dan duizend betogers opgepakt.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 Nachtzuster, Astrid de Jong. Een hele goede nacht, nachtzuster. Jouw encyclopedie op de radio. En dat betekent dat ik je wil vragen om te bellen naar 0800 1121. De bedoeling is dat je een vraag doorgeeft. Het mag een vraag zijn waar je al jaren mee rondloopt. Het mag een vraag zijn die afgelopen week of misschien zelfs afgelopen uur in je opkwam. En waar je heel graag een antwoord op zou willen horen van iemand die er verstand van heeft. Nou, het gebeurt heel vaak dat juist die mensen, namelijk met heel, mensen met heel veel verstand van zaken, luisteren naar Radio 1 in de Nacht. En dat betekent dat zij ook bellen met het antwoord naar 0800-1121. En zo zit ik hier eigenlijk alleen maar om die twee mensen met elkaar te verbinden. Je kunt ook mailen naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl En uh, je kunt ook eventjes meepraten in de chat als je wil. Dat doe je door te surfen naar www.nachtzuster.net En dan kun je ergens links uh, op chat klikken. En dan vul je je naam in en dan verschijn je in een groep mensen die daar met dit programma meepraten op... Uh, ja, op internet. Maar op de radio praten kan alleen als je belt naar 0800 1121. Ze legt haar handen op mijn voorhoofd en kijk me even onderzoeken en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 ik lig hier te beven en te zweven. Visie in de koorts en kippen wel. Dus zeg maar, blijf ik wel in leven. Hou me even vast, dan lukt dat wel.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 Zou ik zonder jou beginnen? Nacht, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik iets van de pijn. Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van Nachtzuster oh, oh, oh, oh, oh, Nachtzuster ja. oh, oh, oh, de was dat van Maar... Ook wel leuk om een keer te draaien. 0800-1121 is het uh, telefoonnummer van de nachtzuster, oftewel van mijzelf. En ik zit hier eigenlijk alleen maar om mensen met elkaar te verbinden... Uh, die of een vraag of een antwoord hebben. En dat betekent dat we zitten te springen om vragen. En je kunt je vraag doorgeven via 0800-1121. Betty, goeienacht. Hallo. Betty. Betty. Heel in de vet hoor ik haar wel. Maar ja, dan moet ze wel iets zeggen, natuurlijk. Hallo Betty? Nee. Hm. Ja, dat kan ook gebeuren: hè, dat je dan uh, aan de telefoon hangt uh, met je vraag en je zit er helemaal klaar voor en je hoort het allemaal niet goed. Dat kan zomaar gebeuren. Nou, we blijven het proberen. Anneke, goeienacht. Nou, goeienacht. Hallo. Hey. Waar belde je voor? Nou, ik wil je eerst allereerst bedanken voor de kaart die we van de week gekregen ja. hebben. De plekje wil er nog niet op liggen. Hè? Oh jee, nou ja, dan kan ik in ieder geval ook zeggen, uh, jij ook bedankt voor je kaart. Want ik heb ja. alleen maar kaarten gestuurd naar mensen van wie ik ook een kaart had gekregen. Ja, ja. En ik ben nog lang niet klaar met schrijven, kan ik je vertellen. Maar fijn ja. dat die aangekomen is. Maar ik eh, hoorde voor een paar weken terug hoorde ik een, uh, een vraaggesprek of een quiz, ik weet niet meer wat het was. En daar kwam het, uh, de vraag naar voren, wat is het orgaan van Jacobson? Oh. En je moet me niet vragen, ja, ik heb alleen het woordenboek gekeken, want ik dacht dat het iets in de hersenen was. Maar dat bleek het uh, hypofyse te wezen, dus dat was het niet. Oh, oké. Okay. Nou, er komen vast hele vieze antwoorden op. Huh? Het orgaan van Jacobson. Van ja. Jacobson of Jacobson? Nee, Jacobson. Jacobson. Hmm. Ah, en wat was dat voor quiz waar je dat voorbij zag komen? Was dat bij nee. uh, Get the Question? Nee, ik weet het. Ja, weet je, dagen, drie weken geleden dat ik het hoorde. Dus dat uh, en ergens in er, de geweest, ben, kon ik ook niet uh, direct erachteraan bellen. Nee. Dus uh, ik heb het opgeschreven. Ik denk ik, de, eerste, de volgende beste keer uh, ik er aan de telefoon krijg, zeg ik het, zal ik het wel vragen. Ja, precies. Dat is altijd wel handig, hè? Dat je, uh, je zo'n uh, soort uitvalsbasis hebt voor al je vragen. Ja. <laughs> nee, ja, het is, uh, het is een prachtige vraag. Het orgaan van Jacobson, ik heb geen idee, zeg. Nee, ik ook niet. Maar waarom, waarom dacht jij meteen aan die hypofyse? Ja, dat weet ik niet. Ik heb zo'n idee dat dat ding ergens in je hoofd zit. Maar <laughs> waarom, dat weet ik niet. Ja, dat is wel een beetje raar. Want er moet dus ergens, er gaat ergens in jouw hoofd wel een, een belletje rinkelen. Maar ja, waar het zit. Ja, dan zeg ik, het, maar dat bleek dus de te te maar uh, ja tenminste ik, ik, ik, ik heb het toch proberen op te zoeken, maar ik kon het ook nergens vinden. Ja, ik heb verschillende Jacobs soms gevonden, maar. Uh... Allemaal veranderd, maar allemaal namen eh, van mensen. Dus ik denk, ja, dat, dat, dat is het gewoon niet. Want dan had het er wel verder bij gestaan. Ja, we moeten ook weten natuurlijk wie die hele Jacobson is. Ja. En waar die geboren ja. is en of die broers en zusjes had. En een lievelingskleur. <lacht> ja, we gaan er diep op in. Nou, Anneke, ik ga mijn uiterste best doen. Het orgaan ja. van Jacobson. Ja, we hebben vorige week ook heel duidelijk antwoord gekregen... waar uh, het spreekwoord het loopt als een tiet vandaan kwam. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, dus dan moet dit helemaal lukken natuurlijk. ja. Overigens, voor de mensen die vorige week niet hebben geluisterd... Tiet is een verbastering van het woord kiek of uh, kuken of uh, kieken of in ieder geval uh, uh, kip. kip. En in bepaalde gebieden van Nederland uh, roepen ze dus niet uh, uh, kip, kip, kip, kip... maar roepen ze tiet, tiet, tiet, tiet. Ja. En ja, ja. als die gaan rennen, dan uh, lopen ze dus als een tiet. Zo simpel was ik het. het. Ik heb het gehoord, ja. Mooi, hè? Ja, ik vind dat het mooi dat ik dat soort dingen nu weet voor de rest van mijn leven. Dat is toch prachtig aan dit programma? Ja, ja. Goed, uh, Anneke, ik doe mijn okay. best. Het orgaan van Jacobson. Nou, er zijn heel veel mensen in de medische sector die wakker zijn op donderdagnacht. Dus dat, uh, dat gaat vast wel lukken. 0800 Ik wens je een goede nacht en goed aan Blackie. Ja, ja. ja, ik zal het doen. Oké, okay, dag. Goediend. Doeg. 0801121. dus. Betty? Ja, we blijven blij dat ik erdoor doorkom nu. Ja, nou, dat, dat, is, uh, dat is het voordeel van er vroeg bij zijn, hè? Dat is, uh... Ja, precies. Ja, nou, fijn Probeerde dat je er bent. direct. Nou, hartstikke slim. En je bent er, zeg maar, uh... ja. waar je en, voor wilde. Uh, ja, mijn vraag is... Uh, ik heb dus, ben dus als kind uh, uh, in de straat en door mijn moeder op een legerwagen gezet. En uh, ik ben toen met, de, uh, met die legerwagen naar het IJsselmeer gegaan. Of nee, dat was toen Zuiderzee. En daar zijn we dus in, in de grote Rijnaken... Uh, met een ijsbreker tevoren naar Friesland gegaan. Ja. En uh, nou wil ik weten, want ik hoor er nooit iets over. Niemand vertelt, met, zo en zo is het met mij gegaan. Dan denk ik, hoe zit het nou? Heb ik nou herfenspinsels in mijn hoofd? Maar ik zie het helemaal voor me. Duidelijk en helder en, en ik ruik het bijna. Ja. En maar... ik wil zo graag weten of er meerdere mensen zijn die dat hebben meegemaakt. Oké, okay, maar dan moet je het nog een keer uh, heel duidelijk... met uh, feiten en data en dergelijke nog een keer doorgeven. Oké. Okay. Dus... Goed, nu? Ja, ja? Ja, ja in, uh, in de laatste winter van 1945... werden wij vanuit Amsterdam uh, door ouders... we hebben dus omgeroepen, je kon je kinderen meegeven... Hmm. om naar Friesland te brengen, onder meer. Ja. En, en mijn moeder tilde mij dus op. Dat zie ik dus voor me. Ja. Hoe oud de, was je? En ik, werd, ik, was, ik was zeven. Oh ja. ja. En, um, dus, en, en je had een stamkaart om je nek... En, en, en een doos voor een koffertje met kleren. En dan, en dan gingen we dus naar, uh, naar, naar, uh, het, naar de haven van Amsterdam. En daar gingen wij over de Zuiderzee... met Rijnaken mm -hmm. en een ijsbreker ervoor... Want het was zo ja. dik ijs. Het was koud. En um, dus zijn we met die Rijnaken uh, over het, de Zuiderzee gevaren. Eerst in Urk. Werd, kring, en dan gingen er een heleboel kinderen uit. No matter wie wat bij elkaar hoorde. Van uh, tien gaan eruit of twintig gaan eruit. En dan werden de luiken weer dicht gedaan. Kinderen gingen weer verder. En um, ik ben dus in Friesland gekomen. In echte naar Brugge. Ik, dat weet ik nog zo goed. En dan werd je op een plein gezet. En dan kwamen dus mensen. Een plein. En dan kwamen dus mensen aan. En die namen je mee. En die, dan werd je geregistreerd bij het Rode Kluis. In het gemeentehuis. En dan ging je mee. En ik, ik hoor daar nooit iets over. Het nee. dus is echt een traumatische gebeuren. Mm -hmm. In het donker. Met een ijsbreker. Een herrie als een gek met die ijsgotsen. En enfin, je was helemaal verstijfd, want je wist niet wat er gebeurde. Ja. ja. En ja nou nou heb ik weet... toevallig net de film Zwartboek gezien. Oh. En daarin ging het helemaal mis. Het was een soortgelijk verhaal. Ja. Maar dat was eigenlijk allemaal mensen die inderdaad uh, op een boot werden gezet... in de hoop dat ze naar veilig gebied werden afgevoerd. En, ja, en daar ging het helemaal kinderen. mis. Ja, in jouw geval waren het alleen kinderen. Alleen kinderen. Ja. Heb je na de oorlog je mo moeder weer teruggevonden? Nou, dat was best wel heel moeilijk, ja. want mijn moeder wist dus niet waar we waren. Jeetje. Ja. En nee, en toen is ze bij het Rode Kruis geweest, hier in Amsterdam. En toen heeft ze nagevraagd. Maar mijn broertje had bijvoorbeeld zijn stamkaart kwijt. Die had dan, ah. zat dan je nek. Oh. Maar die was hij kwijt, dus hij kon niet meer zeggen wie die was. En hij was ook te klein. Hoe oud was jaar. hij? Vier, ja. Vier. En hij is in Urk achteraf, is hij daar afgezet... En ik dus in, in uh, Friesland en mijn zuster in Groningen. Dus mijn moeder heeft die hele rit gemaakt... ook per boot, per vissersboot, noem maar op... Ja. om ons op te zoeken. En mijn moeder, mijn broertje, die kende mijn moeder niet meer. Hij was Ach. klein. En, en ze waren dus erg wanend of dat wel mijn broer was. Ja. En toen gingen wij dus op hem af. Eh, eh, mijn, uh, ik en mijn zuster. En toen zeiden we... En je weet het toch wel, Hoedemans, want dat zei mijn moeder voor een grapje. <güls> mm -hmm. Want hij had een manteltje met een hoedje. En dan dus yeah. zei ze, hé hey, Hoedemans. En ineens, dat hij zich ineens. Oh, gelukkig En toen zei hij van, ah, dat is mijn mama en jullie zijn nou nah, en tevoort. <güls> maar zijn jullie ja. allemaal weer terechtgekomen? We zijn allemaal weer teruggekomen, ja. Oh, en mijn zussen sprak gewoon niks en ik vlieg. Echt waar? Want hoe lang hadden jullie daar gezeten dan? Uh, ruim negen maanden. Oh, dat was oh. wel flink uh, ja. erin gehakt inderdaad. Dat je helemaal Zeker. een accent had toen je terugkwam. Nou ja. oh, dat, nee, echt met Friese woorden, want dat wilden ze gewoon. Hè, dat ja. je Friese sprak. Ja. Ik kende het Friese volk niet. Nou. <laughs> dat soort gekke dingen. Nou, dat is in ieder oh. geval heel bijzonder, maar het is wel... Ja, dat... uh, maar je wil eigenlijk graag weten hoe dat precies in zijn werk dat... ging, want ja. je beschrijft ja, het dat... eigenlijk al. Uh... Ja, maar nee, ik wil weten waarom... Waarom ik je er, er nooit, nooit meer over hoort. Heb, zijn er niet meerdere, er moeten toch meerdere mensen uit Amsterdam zijn die met die boot meegegaan zijn. Ja, ja, dat lijkt mij ook. Maar ik hoor nooit iets... Nee, nou, het is natuurlijk is ook niet echt... Het uh... is een dringende vraag. Ja, nee, ik begrijp het. Nou ja, meer mensen die uh, in de winter van 1945 per, uh, per schip vanuit Amsterdam... naar uh, Friesland zijn vervoerd, of naar Urk, of... Uh... Ja, of Groningen. Ja, maar in ieder geval in die periode bij, jij, uh, bij jou op, ja. het, uh, op het schip hebben gezeten. Nou ja, we gaan ja, op zoek... Het, er was echt geen, geen, niks meer te eten in, in Amsterdam... Dus uiteindelijk heeft mijn moeder dat gedaan van met het Rode Kruis. Nou goed, het zal wel goed zijn. Ja, ja ik, <lacht> vind, ik vind het een opmerkelijk verhaal. Ja. Ja. Ja, want ik het... wil... ja. Want was jou wel duidelijk waarom je weg moest? Ja, omdat er geen eten meer was. Zijn. Mijn moeder ook. Mijn moeder zei, Joh, ik, ik, ik heb helemaal niks meer te eten. Geen één je niks. Uh, ja, weet uh, het, die zoete bieten of zo... Het was, echt, het was echt vreselijk. Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, dat ja. herinner ik me heel goed. En als ik daar nou een antwoord op krijg... Ja. dan kan ik het tenminste achter me zetten. Van, mm -hmm. oh ja, dan hebben meerdere zo dit meegemaakt. Weet je, nou, ik, want ik, de, ik denk, ik hoor nooit... het lijkt wel of ik niet zo heb, weet je. Ja. En daar word ik heel naar van. Nee, maar ben je bang dat je het verzonnen hebt? Nee, toch? Ja, zoiets, ja. Ja, nee, Als ik dat... niks hoor van niemand, dan heb ik het gevoel van... nou, dat, Maar dat is niet zo, want ik, ik, ik ben dan veel later nog eens terug geweest naar die boerderij. Ja. ja. Dus zeg maar twee, drie jaar daarna. Ja, en toen? Nou, en dus daarom weet ik dan, moet het waar geweest zijn. Ja, in de boerderij die was Daar er in had... ieder geval. Ja, ja. ja. En die mensen die er woonden ook, want ze hadden zo'n hele grote Friese knol. En dan mocht je als klein meisje na, nou, dat was natuurlijk een reuze paard. En daarom vergeet ik dat nooit. Nee. Nee, ik vind het een bijzonder, uh, bijzonder verhaal. En uh, nou. uh, ik hoop dat er mensen zijn die... Nou ja, als je het hebt meegemaakt dan en je was niet heel jong... dan weet je het vast nog wel. En, nee, zeven uh, dat... jaar. Nou ja, maar ik bedoel, de mensen die nu luisteren... Of, uh, ja. Uh, uh, ja, dan gaan die mensen vast wel bellen naar 0800-1121. Ik hoop 21. het zo. Ik hoop het zo. Maar het was, je had niet het idee dat het een eenmalig gebeurtenis was? Je dacht, dat gaat wel nee, vaker. Nee, dat, uh... nee, nee, nee. Want ik... Uh... Ik zie mezelf, toen denk mijn moeder kan me halen. Maar toen keek ik ook naar de van, die is niet nou Maar ik herinner mij, het was een, het was een kleine boerderij waar ik zat. Niet die grote boerderij, mm -hmm. een kleine boerderij. En dan zat ik midden in een weiland met een lappe pot die van mij was. En ik, ik heb nog, als ik daaraan denk, dan voel ik dat, dat alleen angstige gevoel. Ja. Yeah. begrijp yeah. je? Ja. Yeah. Van wat zit ik hier nou? Wat is dit? Ja, Ik, ik, maar... ik hoop dat er uh, mensen over bellen die uh, hetzelfde ja. hebben meegemaakt als jij. Ja, en, al, al, um... is bij, al is het maar bij overlevering dat ze dat weten. Ja, precies. Dat jij in ieder geval eventjes bevestigd hebt dat het allemaal heel precies. erg uh, waar gebeurt. is. Daar gaat het om. Daar ik doe mijn best voor je, Betty. Ik wens je nog een hele goede nacht. Fijn, dankjewel. Dag. En ik luisteren. Dat, dag. Uh, dat hoor ik altijd graag. Dag. Ja, dag. 0800-1121. Als je ook in de winter van uh, 1945 op dat uh, transport, dat schip, uh, bent gezet... dat de veiligheid zocht in bijvoorbeeld Friesland. En dat uh, brengt me bij dit uh, mooie liedje. Want uh, ja, dat moet de moeder van Betty zich ook afgevraagd hebben. Waar ben je? Oftewel, waar bist dood? Zeg lang verlie. En wat dochter toch zie, wat ik de wereld in. Doe ik dat zeg lang verlie. En wat dochter toch zie, wat ik de wereld in. Ik zorg dat. Twarres en Werbisto. 0801121 0800-1121 is nog steeds het uh, telefoonnummer hier van de studio... als je een vraag hebt of als je het antwoord weet... op een van de vragen die inmiddels gesteld is. Zo wil Anneke graag weten wat het orgaan van Jacobson precies inhoudt. En uh, ja, Betty hoorden we net even met haar verhaal. Zij is toen ze zeven jaar oud was in de winter van 1945... op een uh, Rijnaak naar Friesland gevaren. En uh, ja, dat is natuurlijk al best lang geleden... En ze hoort er eigenlijk nooit iemand over, over die avonturen daar op het water. En ze vraagt zich af of er meer mensen zijn die die herinnering met haar delen. 0800-1121. Anne, goeienacht. Ja, goeienacht. Zo. Jij bent wakker. Ja, ik, ben, ik vind het leuk dat jullie me snel terugbellen. Ja, dat is altijd prettig, hè? Nou ja, dat, uh, de, <laughs> dat, dat is al helemaal je eigen verdienste, want jij belde en dat, uh, dat juichen we toe. En ook nog met een vraag, maar eerst vraag ik me af waarom je wakker bent om vijf minuten voor half drie. Om nog even naar het begin van jullie programma te nemen, een te nemen en daarna lekker mijn beter te kruipen. Waar, waar zit je in West-Friesland? ik zit in amsterdam hoor. oh ja <laughs> ik zelf niet oh, lekker mijn bed in te kruipen ik denk nou dat is uh... nee dat is amsterdam sorry. ja dat is natuurlijk uh, dat had ik moeten weten ja Een lekker warm plekje te maken en dan met de poes te gaan liggen oh ja daar... maar ik vind dat het altijd leuk om het eerste uur van nachts eens te luisteren het eerste uur alleen nou, ik heb wel een radio bij mijn bed staan, maar ik sukkel er meestal wel weg, hoor. Ja, weet je, ik, ik, ik kan me voorstellen dat er programmamakers zijn die dat vervelend vinden, maar ik vind het toch altijd zo mooi dat er zoveel mensen lekker in slaap vallen met uh, mij en alle mensen die mij bellen op de achtergrond. Dat is toch prachtig? Jammer omdat je dan niet achter het antwoord van de vragen komt. Ja, maar ja, ach. Ik, uh, ik heb ook wel eens dat ik dan om zes uur naar huis rijd... en dat ik dan vier uur lang vragen en antwoorden heb gehoord. En dan denk ik, oh, wat heerlijk, wat heb ik weer veel geleerd, bijvoorbeeld. Uh, en dan kan ik het ook alweer niet meer bedenken. Oh, ja, natuurlijk, Dus ja. Ik, ik moet het ook alweer terugluisteren, hoor. Ja. ja. <laughs> maar we belden je over, Anne. Nou, eigenlijk over mijn afzakkertje. Ik oh. vroeg me af hoe ze een bier in een blikje kregen. Heb jij als afzakkertje op uh, donderdagnacht om half drie een biertje? Ja. Dat vind, ik, dat vind ik op een of andere manier heel ongezellig klinken nee, het is heerlijk en een goed getemperatuur, je oh. moet de koelkast goed op de temperatuur hebben. Eerlijk waar? Jij zet voordat je, voordat je gaat drinken, zet je eerst de koelkast goed op temperatuur? Ja, voor het eten goed op temperatuur. Oh, oké. Okay. Ja, en, en, en dat, dat is? Dat heb de smaakpolitie geleerd. Hoeveel graden staat hij? Zeven graden. Oh, oké. Okay. En dan is het bier precies lekker? Lekker, ja. En is het een uh, uh, wit biertje of een donkerbruin biertje of een gewoon een biertje? Een gewoon pilsje. Oh, en is het een gewoon blikje of een groot blikje? Het is een blikje van een halve liter. <laughs> zo! Ja, er zit aardig wat in. Ja, en, uh, een ik afzakker. kan het ook niet inschenken zonder schuimkraag. Nee, maar dat moet toch ook niet moet er schuim op? Zit zitten ja, niet in Engeland? Niet. Dus ik vraag me af of ze dat zo'n blikje krijgen. Ja, maar dan zit het schuim... Oh, ja, ja, er zit wat in. precies. Dat vraag ik me dus ook <laughs> af. Nee, dan maken ze eerst de binnenkant van die blikjes heel vies, heel vettig... zodat het uh, bier doodslaat. <laughs> <laughs> ik denk dat dat het niet is. Dat denk ik ook niet. Het zou wel proeven, denk ja. ik. Ja. Hey, Hé, wat een goede vraag. Hoe krijgen ze bier in blikjes zonder dat het eruit schuimt? Ja. Want ik bedoel, ik haal het in de supermarkt. Ik breng het naar huis, ik sleep het in mijn karretje over straat... en ik zet het in de koelkast. En ja. Het gaat allemaal uitstekend. Wat ik, wat ik me opeens afvraag... Zomaar ja. opeens. Is want dan, dan moet het in zo'n fabriek. En dan moet het bovenkantje moet nog op. En dan, ja. en dan moet het allemaal in uh, van die kratjes. Of uh, nee, niet in kratjes als het in een blikje zit. Maar in. Uh, hoe heet het die dingen? Nou ja. Van die, uh, van die kartonnen treetjes, Dat is het woord. Ja, Heel, gelukkig. Ja. En uh, dan moet het nog weer opgestapeld. Dan moet het in de vrachtwagen. Dan moet het naar bijvoorbeeld de supermarkt of de slijterij. Ja. Waar, hoe kan het dat dat niet allemaal alle kanten opgeschud is. En dat als je het openmaakt dat het eruit schijnt? Precies. Vraag ik me dus ook af, ja. Wat, wat kan het toch allemaal in je oproepen, zo'n afzakker? Ja, leuk is dat hè? <laughs> ja, helemaal heb ik er zo van geniet. Ja? En ja, uh, doe het je het heerlijk. iedere avond of alleen op donderdagnacht? Nou, vooral op donderdag. Oh, oké. Okay. Ja, en, en welke avond? Vroeger was het een zaterdag. Oh, echt? Ja, oh, wat heerlijk dat ik zelfs mensen hun hele bioritme om kan gooien. Hun, <laughs> he, niet bioritme, maar bierritme. <laughs> ik gooi mensen hun bierritme om. Ja, ja, dat is, dat prachtig. is toch zo. Ja, nou, ik, ik ben uh, blij dat Max ermee door is gegaan. Ik vond dat zo'n leuk programma. Ja, hè? Nee, ja, ik ook. Ja, daar ben ik blij om, Anne, dat jij het ook leuk vindt. Dus, hoe krijgen ze bier? Hoe bier in uh, blikjes... Zonder dat het overschuimt. Ja, precies. Nou, dat je moet Je kan er alles mee doen. <laughs> Zoals wat. Je uit je handen laten vallen. Nee. Als je het uit je handen laat vallen en je maakt het dan open, dan schuimt dan het. Dan faart het wel, ja. Ja, precies. Nee, ja. hou op. Ja. Uh, Oké, okay. ik ga mijn best voor je doen, Anne. Hartstikke leuk. Ik zeg uh, 0800-1121. En eens kijken wow. of we... Wat is dat? Dat is Coco. Oh, Coco! Dat ik... Dat ik, dat ik jou niet meteen herken, maar Coco wel, hè? Dat Coco is toch ook wel, verschrikkelijk? Ja, ja, leuk is dat, hè? <laughs> Nou, Coco, fijn dat je er weer was. Leuk, hè? Groeten aan Anne. En ik doe mijn best voor je qua bier. Is goed. Dag. Dag. Hoi. 0800 1121. Coco is de papegaai van Anne. En dan weet ik meteen, dat had ik moeten herkennen natuurlijk aan het accent. Maar dat uh, uh, Anne vaker belt en Coco inderdaad op de achtergrond uh, gezellig meekletst. Bart, goedenacht. Ja, goeienacht. Hallo. Hallo. Waar bel je over? Over het orgaan van Jacobson. Oh, mooi. Ik heb helaas niet kunnen vinden wie de heer Jacobson is. Oh, nou, hè. Maar goed. ik weet inmiddels al wat het orgaan van Jacobson is. En dat, dat is? Het reuporgaan van de slangen en hagedissen. Niet waar. Ja. Het moet ook allemaal niet gekker worden, hè? Het schijnt dat uh, slangen en hagedissen uh, onder andere uh, ruiken met hun tong. Oh, Ja. Oh, En dat uh, de slang, als die een gespleten tong heeft, dat hebben niet alle slangen, in stereo kunnen ruiken. <lacht> je, kunt mij mij nieuw, alles, je kunt mij alles wijsmaken, Bart, dat weet je. Maar dit... ja, maar <lacht> toch is het zo. Want, uh, ze kunnen dan hun prooi uh, beter... Uh, ze, uh, uh, ...bepalen waar hun plooi zich bevindt op basis van reuk. Ja, dat verklaart wel waarom slangen... Ja, ik heb dan zo'n beeld van slangen die inderdaad zo'n beetje met hun tong uit hun mond zo door, de, door, de, door het gras heen sidderen. Dat, ja, dat verklaart wel waarom ze de hele tijd dan die tong uit hun mond steken. Omdat ze even moeten ruiken welke kant ze op moeten. Maar ik wou ook het kom stereo ruiken. Ja, nou ja, dat kunnen we toch ook. We hebben toch ook twee neusgaten. Ja, maar weet jij het verschil tussen links en rechts? Uh, nou, eerlijk gezegd, niet altijd. Nee. Nee, het ha hangt er net vanaf of ik eentje dicht hou. ja. Ja, ik zal het eens proberen inderdaad, kijken of ik onderscheid kan maken. Ja, er zit maar, er... Maar er... wie de heer Jacobson is, dat is dus, uh, volgens nog een raadsel. Ja, nou, maar, dat is... maar waarom weet je dit wel en, en niet, uh, niet wie nou, de naamgever van het orgaan is? Omdat ik het net even snel heb opgezocht ah. op Wikipedia. Oh, heel verstandig. Ja. En er staat niet bij wie die, wie die Jacobson is. Nee, er staat nog een klein filmpje bij. dus uh, Ik weet niet wie de vraag net heeft gesteld, maar er staat nog een klein filmpje van bij op Wikipedia. Kijk. Maar uh, de heer Jacobson, er wordt niet uh, over gerept. Blijkbaar niet belangrijk genoeg in dit verhaal. Nee, nee. Nou ja, ik, uh, ik vind het al interessant genoeg hoor. Ja, het, is, het verhaal is maar voor de helft beantwoord. Ja. <laughs> nou ja, maar dat is weer een mooi voorzetje voor de mensen die er ook weer van alles vanaf weten. Maar ik, we gaan nog even op zoek naar de beste Jacobson. Maar ik vind het wel ja. altijd een beetje angstig als, het niet op, als er wel een verhaal omheen staat, alleen dat niet op Wikipedia, dan is het vaak ook nog wel uh, diep, uh, diep weggezakte uh, informatie. Hè? Ik kan me er natuurlijk wel iets bij voorstellen. Misschien een onderzoeker uit een Scandinavisch land, hè? Jacobson. Hmm. Maar dat houdt het er ook mee op, zeg maar. Ja, maakt. nee, maar ik vind dat wel, dat vind ik wel leuk weer. Dat vind ik weer leuk gevonden. Nee, weet je, ik, uh, ik, ik bedenk wel dat wat ik zit ondertussen te piekeren, maar uh, we hebben het over Jacobson. Ja. Dus de, laat ik dan, laat ik dan uh, uh, Bluff draaien. Ja, nou Pascal, Jacobson. Ja, oh, heel ja, knap, Bart. <laughs> Super. He, heeft, hij, heeft hij een zoon? Hij heeft uh... We wel een kindje, geloof ik, toch? Ja. Hmm. Nou, Pascal, maar Jacobson. ik denk niet dat dat deze bewuste uitvinder van het orgaan van Jacobson nee. was. Nee, en Jacobson Jakobson is met een ogen. niet. Ach, hoe ver zocht er nooit? Het is altijd leuk om een uh, plaatje van Bluff te draaien. Altijd een goede reden om Bluff te draaien. Precies. Bart, het wordt uh, dansen aan zee. Dus uh, doe een dansje en ik spreek je vast wel een keer weer. Oké, okay, daar ga ik. Dankjewel voor het bellen. 0800-1121, als je weet wie die andere Jacobson is. Dus niet Pascal Jacobson, maar Jacobson van Dat Orgaan. Daar komt mijn schip al aan. Ik kijk vanaf het strand. Zwijven in het zand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 Twee voor de mijne, drie voor de horizon, waaraan we verdwijnen. Jij wist wel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 De liefste, dansen aan de zee, afscheidsbalans aan de waterlijn, dansen aan zee Eén voor je tranen, twee voor de mijnen, drie voor de horizon. Waaraan we verdwijnen het niets vast Dansen aan zee van Bluff. Ja, dat was een uh, klein linkje naar uh, die vraag over het orgaan van Jacobson... van Anneke, die net werd, uh, gedeeltelijk werd beantwoord door Bart. En uh, van Jacobson kwamen we op Jacobson. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Het was een uh, iets wat uh, verre link, maar wel mooi. En uh, Pascal Jacobson is natuurlijk de zanger van Bluff. Um, maar wie is dan die andere Jacobson? Als je het weet, bel dan even naar 0800-1121. Ditty. Ja, Hallo. Goedenavond. Goedenacht. Uh, dag Astrid, ja, ik, ik uh, half in mijn slaap hoorde ik het verhaal van de mevrouw die in de oorlog als klein meisje naar. of in de hongerwinter naar uh, Friesland is gegaan. Ja. Vanuit ja. Amsterdam begreep ik. Hè? Ja, precies. Ja, ja. Ja. Nou, ik heb het uit overlevering. Ik zat in de buik van mijn moeder toen dat allemaal gebeurde. Oh. En ik heb dus van mijn. Uh, vooral van mijn moeder, die vertelde daar vaker over. dat zij dus vanuit uh, IJmuiden in november 1944, mijn moeder was toen drie maanden van mij in verwachting... Yeah. met mijn vader uh, op een schip is gestapt in Amsterdam... want zij moesten dus weg uit, uh, uit Velzen. Uh, de plek waar ze woonden, dat werd allemaal uh, ja, uh, plat gegooid. Het was een, uh, een soort, uh, ja, dat hoorde allemaal bij, de, bij, bij uh, een soort linie. Hè? Uh, het moest een scho vrij schootsveld worden... En uh, wij moesten dus, uh, ik zeg maar gewoon wij, want ik was er wel bij. Ja, je was erbij. Ja, je kunt ja. zeggen wat je wil, je was erbij, ja. Ja. Uh. Uh, nou, toen werden ze dus naar Friesland uh, getransporteerd op een schip. En moesten ze s'avonds laat in Amsterdam zijn. En uh, op dat schip, dat was dus het schip wat naar Lemmer voer, ja. over het IJsselmeer. en uh, daar was, was ook s'nachts, uh, vertelde mijn moeder, dan werd het heel spannend aan boord... want er was een schietpartij tussen uh, ja, Duitsers of... of ik, ik weet het niet, in ieder geval verzetsmensen. Er is later ook een boek over geschreven, dat heet De Nachtboot naar Lemmer. En, uh, en zodoende zijn zij uh, na die spannende nacht toch in Friesland aangekomen in Lemmer... en uiteindelijk in Drachten terechtgekomen... En uh, toen hebben ze onderdak gevonden bij een bakkersgezin, de familie Oort, aan de Noorderkade ja. in Drachten. Daar ben ik dus later als klein meisje uh, met mijn ouders en mijn zusje nog eens een keer naartoe geweest, voordat ja. ze gingen emigreren naar Canada. En... Uh, daar ben ik dus eind april 1945 uh, geboren in dat, in dat bakkershuisje. Jeetje. Ja, en na de oorlog, want ze konden uh, uh, uh, na de bevrijding niet meteen weer terug naar, uh, naar Velzen. Want uh, ja, dat kon allemaal nog niet. Maar in juli 1945... Uh, ze was. Ik was het eerste kind dat over de afsluitdijk weer terug mocht naar Noord-Holland. Oh. Ja, en dan hebben mijn ouders dus een ander huis gevonden. Want het huis waar zij dus woonden, dat, uh, dat, was, dat was er dus niet meer. Mijn vader had het uh, servies uh, in, een, uh, in een groot gat in de tuin begraven. En dat hebben ze dus naderhand weer teruggevonden... tussen de puinhopen allemaal, de, al die spulletjes. En dat is dus het verhaal. Maar ja, ik kan me daar dus verder niks bij, uh, bij voorstellen... want ja, ik, ik, ik was natuurlijk veel te klein... En ik was er dus ook niet echt bij, maar dat is een overleveringsverhaal. Ja, precies. En ik kan me voorstellen dat dat nog regelmatig uh, op jouw verjaardag weer naar boven werd verhaald. Nou, ik heb de nog, ja, aan vrienden dat verhaal van mij. Want ik, er is een fotootje dat van mijn vader dat hij dus staat te graven in de tuin van dat huis dat later dus ja, afgebroken is. En, uh, dat daar, en dat servies, dat heb ik hier in de kast staan. Het is dus dan niet helemaal compleet meer, maar dat was het zondagse servies, weet je wel. En dan iedere keer als er dan eens een hoogtijdag was in de familie... dan kwam dat natuurlijk ter sprake, hè? Ja. ja, ja. ja, ja, ja. Maar dat die mevrouw, dat, ik vond het zo ontroerend dat ze vertelde van... ik zat in het gras als klein meisje, helemaal alleen met een lappenpop... Ik denk, oh wat vreselijk lijkt me dat ja. dat kleinkind zoiets meemaakt. Hè? Ja, inderdaad, gewoon s'avonds of s'nachts op een uh, schip worden gezet. Ja. Maar uh, zij had het over transport van kinderen... maar uh, de, ook de zwangere vrouwen werden dus ja, op de in veiligheid de, gebracht. Ja, mijn vader ook mee. Die ja. was, uh, op een of andere manier heeft hij uh, tot 44... hij zal een paar keer zijn, ze, toen hij weer jonger was... geprobeerd hem dus, uh, uh, zeg maar... Uh, uh, op te pakken om naar Duitsland te gaan om te werken. Maar hij heeft het altijd kunnen. Ja, hij heeft zich altijd weten te verbergen. En op een of andere manier. hebben ze dus een Ausweis gekregen, heette dat dan. Mm -hmm. om naar Friesland ja. te gaan. En ja. ik weet dat daar. Ik hoorde dan van mijn ouders dat daar veel. Uh, uh, veel mensen uit het Westen ook. en uit Amsterdam ja. terechtgekomen zijn in de oorlog. Ja. Omdat omdat daar genoeg te eten was. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Maar dat van die kindertransporten, dat, dat wist ik dus ook niet. Want ik heb het eerste stukje van, het verhaal, van haar verhaal dus niet gehoord. Maar dat lijkt me echt vreselijk. Ja, precies. Ja. ja. ja. Nou ja, euh, ze wilden graag verhalen horen over mensen die inderdaad ook euh, per schip richting Friesland zijn gegaan in die ja. tijd. Ja. En dit was er in ieder geval één. Dank je wel, Ditty, daarvoor. Oké, okay, tot je dienst. Oké, okay. en nog heel veel uitzending. Dank je wel. Nog veel fijne verjaardagen. Ja, Dank je wel, hoor. Oké, okay, <laughs> dag. dag. 0800 1121 is het nummer voor antwoorden, maar ook voor vragen. Hè. Dus bel vooral als je ergens mee rondloopt. Uh, Jan? Ja. Goedennacht. Goedennacht. Waar wandel jij? Uh, ik zit op al, een balkon sigaartje te roken. Oh heerlijk. Het is uh, uh, min 4, hè? Of min 7 of zo. Ja, is het, uh... daarom. Het is een beetje koud. Ja, we hebben er naar binnen. Je houdt uh, allebei je handen zo heel dicht tegen het brandpunt van de sigaar. Ja, zoiets. En uh, waar belt hij over? Uh, over de lemmerboot. Ja. Er uh, dat, uh, dat komt in verhalen uh, komt dat veel voor. ja. Maar ik heb even in mijn boekenkast. Uh, Sineke de Woer heeft een uh, boek daarover geschreven. oké. Okay. Daar uh, gingen ze, dat waren twee uh, boten, de Jan Nieveen en de Groningen 4. Uh, die voeren uh, in de oorlog uh, regelmatig met uh, mensen uit uh, Amsterdam. Ze, hun noemden dat natuurlijk Reinhaken. Dat, dat, dat noemt elk Amsterdammer een boot. Oh, <lacht> maar het waren gewoon roeiboten. <lacht> nee, nee, het waren, uh, uh, uh, waren uh, nou toen nog stoomsche stoomschepen. Al. Oh. En uh, die, uh, die voeren dus uh, regelmatig Amsterdam, uh, als ik het goed heb, Steiger uh, 6 achter Centraal Station. Daar gingen ze uh, uh, werden ze ingeladen uh, met uh, goederen. En uh, daar gingen ook mensen met mee. Ja. En uh, die werden dan uh, in Lemmer, uh, ja, dat noemen ze, debakkeren. Ja. Met een mooi woord. En dan uh, echt een brug. Uh, dat is, uh, dat is uh, gemeente Lemsterland. Ja. En daar gingen veel mensen naartoe. Ja, want ze vertelden dat er ook nog stops waren in onder andere Urk. Dat zou kunnen. Oké. Okay. Ah, dat, dat, uh, uh, ik, uh, ik heb nooit gehoord of gelezen dat daar extra boten en dat ze in Urk stopten. Nee. Okay. Maar goed, uh, alles is mogelijk natuurlijk om uh, mensen. Dat... Want uh, uh, de Noordoostpolder was er al wel. Maar die moest verder nog aangelegd worden. Ja, ja. Daar waren ze wel mee bezig. Dus ja. uh, dan, dan gingen ze alleen maar uh, op Urk, bleven ze dan. Ja. ja. Ja, men noemt het op Urk, hè? want het is een eiland. Ja, precies. <lacht> ja. Maar ja. Sineke de Rooij ja. heeft daar een boekje over geschreven. Oké, okay, nou, misschien... De boot naar Lemmer, een verhaal uit de hongerwinter. De boot naar Lemmer. Nou, wie weet, uh, kan Betty uh, dat nog ergens op... Uh... Op snorren, want als dat geen bevestiging is van je verhaal, dan weet ik het niet meer, toch? Ja, nee, het klopt hoor. Het is ja. een, uh, eind 44 uh, gingen, gingen er ontzettend veel mensen met mee. Ja, nou ja, ik, uh, ik vind het in ieder geval uh, uh, al een hele beantwoording inderdaad uh, voor Betty. En ja. uh, uh, ja, wat een verhalen toch weer, hè? Komen er boven ook natuurlijk doordat uh, Casa Luna in gesprek was met uh, Bram van der Vluchten over de Vlucht, of voor, uh, Ja, dat heb ik dan even gewicht. Ik werd net uh, wakker uh, om even over twee. Ja. En uh, toen hoorde ik het, ik denk, oh jee. Nou, dat, dat is voor jou. Dat, uh, ik word geroepen. Ja. <laughs> nee, dankjewel Jan, dat je even belde. Ja, graag gedaan. Okay, ik zet dag. de radio weer aan en uh, ik ga straks naar Makkam toe en dan uh, onderweg uh, luister ik weer naar je. Hartstikke goed. goed aan Makkam. Oké, okay, dag. dag. 0800 1121 is ons nummer. Luke. Ja. Goeienacht. Goedendag. Ook jij belde over uh, de vraag van Betty, hè? Ja. En ik heb gelijk al een beetje commentaar op de vorige meneer. Want oh. uh, de Van Nieveld, dat was de Lemmerboot. Ja. En dat was dus het, het schip wat regelmatig heen en weer voer uh, vaste dienst op Lemmer. Ja. En... Mijn moeder is ook geëvacueerd in die tijd ja. op de zogenaamde Rijnhaak. Maar mijn oma, die ja. behoorlijk oud is geworden... mijn moeder is al overleden, uh, die kende de Lemmerboot wel. Dus het ging duidelijk wel om andere schepen dan de Lemmerboot. Oh jee. Er zijn uh, wel degelijk zijn er speciale transporten geweest... met binnenvaartschepen, dus Rijnhaken. Ah. Uh, ik dacht onder het motto van het Rode Kruis... Ja. Want er werden, uh, er was sprake van, ja, de verhalen zijn natuurlijk in de familie uitgebreid verteld geweest. Ja. Uh, dat er zelfs vlaggen op het dek zaten om te voorkomen dat ze aangevallen zouden worden door Engelsen. Oh, ja. Jagers die nog wel, die dachten dat dat munitietransporten waren. Oh jeetje, ja. Ja, dus daar is nog wel inderdaad het een en ander gebeurd. Oh, daar hebben die kinderen zich natuurlijk helemaal geen... Uh... Zijn zich daar niet van bewust geweest dat ze ook nog eens ja, een, als een doelwit daar uh, rondvaarden? Maar ja, daarom gebeurde het waarschijnlijk ook s'nachts. Nou, ze waren ook niet alleen. Hè. Er waren leidsters bij, dat onderwijzeressen, dat soort dingen waar ja. ik hoorde. Ja. En uh, ze moesten dan ook tijdens, wat ik hoorde tijdens een beschieting, moesten ze dus uh, beneden deks blijven. En uh, ja, dat was nogal een spannend uh, gedoe. Ja, nou dat was inderdaad ook wel weer het verhaal wat we net hoorden van Ditty, uh, Ja, dat klopt. Ditty. Ja. Ja. Oké, okay, maar het waren dus waarschijnlijk niet die uh, Boot waar we het over, uh, over hadden, maar nog die weer heeft andere. Dat had ook normaal gevaren, zover ja. ik weet. Tenminste, dat verhaal komt dan weer van oma vandaan. En opa kwam uit Friesland, dus vandaar. Uh, maar dat was een schip wat normaal voer, dan wel onder controle van de Duitsers. En ik kan me ook wel voorstellen dat iemand die wilde onderduiken in de Zuidwesthoek. En dan met name in echt aan de brug, dat heb ik ook wel eens geweest. Uh, dat was een uh, bekend gebied waar nogal wat onderduikers zaten. Dus dat ze daar mensen smokkelden op die boten, dat kan ik me goed voorstellen. Maar dat was ja. toch iets anders. Ja, ja, ja. Want dit ging echt om georganiseerde transporten die uitgingen van... ik meen zelfs de gemeente, daar konden de mensen zich aanmelden... wat ook nogal een stap was. Ja, oh, ik krijg er echt koude rillingen van. Ja, er is natuurlijk ja. zoveel verschrikkelijks gebeurd in de oorlog. Maar dat je, dat je naar de gemeente moet gaan en zegt van... nou. Nou, oké, okay. ik geef uh, mijn kind of mijn kinderen mee. En dat er dan, want dat, dat was ook nog het verhaal van Betty. Ja, broertje werd ergens anders afgezet, de ja. zus werd ergens anders afgezet. Ja, ja want, en dan oh. helemaal, want dat vond mijn oma nog altijd zo erg. Van Ja, ik had geen eten meer voor mijn kinderen. Nee, je, er is niet, ja, je doet je kinderen niet zomaar uh, op een transport natuurlijk. Ja, dat moet wel een reden zijn. Ja, ja. ja nee, heel verschrikkelijk. En dat verschrikkelijk. was inderdaad ook, want ja. het was... Het heeft gespeeld vanaf, zeg maar, Dolle Dinsdag toen begon. Het, het zal inderdaad ja. in, in oktober, november 1944 geweest zijn... dat dit hele zaakje op gang gekomen is. Ja, nou, Betty was uh, in de winter van 1945 ging ze dus uh, nog te Ja, de dus op. iets ja. een paar maanden later. Ik, ik weet niet hoe lang dat door is gegaan. Mijn ja. moeder die was er vrij vroeg bij, geloof ik. Ja. Maar dat is, heeft waarschijnlijk ook iets te maken gehad met het feit... dat opa bij de politie had gezeten en die had dus wat, ja... Die wist dat beter die wegen te bewandelen in de ambtelijke zin om ja. daarin te schrijven, laat ik het zo zeggen. Aan de andere kant is het toch ook wel heel mooi dat, uh, ja dat klinkt misschien stom, maar heel mooi dat er zoveel mensen in uh, Friesland, maar ook, ja, ja, ook dus in Lemmer. En uh, mensen waren die zeiden van nou kom maar hier, we houden niet al het eten voor onszelf, maar kom maar met die kinderen of zwangere vrouwen of uh, mensen kom. die het nodig hebben. Dat zag ik ook Klopt. wel heel mooi. Overigens, ja. mijn moeder is terechtgekomen in Klazina Veen Bij de familie Goslinga. Als ze mm -hmm. luisteren, dan alsnog bedankt namens de familie. Ach, Floek. Uh, uh, nou ja, goed. Ja, maar, nee, maar hoe uh, bedank je inderdaad dat soort mensen? Hè? Ja. Ja, uh. nou ja, nooit meer wat gehoord van die mensen ook. Alleen uit de verhalen, de naam is nog steeds bekend. De man had een uh, rijwielzaak Annex Radio, wordt hij verkocht. Wat? Een rijwielzaak Annex Radio? Ja, dat was in die tijd. De fietsenmaker die begon met radio's te verkopen. Oh, Ja, die was ha handig natuurlijk met uh, schroeven, moentjes. Dat nee. zou best kunnen zijn, maar ik <laughs> weet het niet. Maar... <laughs> nou, dan weten we dat ook weer iets geleerd over de familie Gosling, uh, Goslin, Goslinga. Oh, Goslinga. Goslinga. Ja. Kleinzina V. dank je wel voor je bijdrage. Voor elkaar. Oké, okay, dag. Dag. dag. Elisabeth... Ja, dat ben ik. Hallo, goeienacht. Goedendag. Ja, ik hoorde dat verhaal zo aan. Ja. En uh, wij woonden toen in Amsterdam. En ik woon nu al bijna 40 jaar in Friesland. Maar in die tijd, uh, de hongerwinter... Toen ging mijn moeder dus uh, verschillende havens langs in Amsterdam. Om dus uh, Amsterdam te kunnen ontvluchten. Ja. En uh, toen werden wij dus... Uh, in een of ander vrachtschip geplaatst. En die ging ook naar de Lemmer, overzijds meer. En daar uh, was onderweg... was er wel eens, uh, ja, bij bruggen en Sluizen... werd er gezocht naar mannen. Want ja, die werden door de Duitsers dus eigenlijk... Uh, dan van het schip afgehaald. Oh, yeah. Yeah. En dan werden wij dus onder de stro binnen... werden wij een beetje verstopt, kinderen. En uh, sommigen die legden een pleet uit en dan waren de mannen onder het stro verstopt. En dan werden de kinderen er bovenop gezet op die deken. Ja. En zo kwamen die Duitsers binnen en ja, je wist als zesjarige toch wel dat er iets onder het stro uh, was. Ja, wat een risico hè. Ja. Ja. Ja. ja, maar je begreep echt wel dat het was heel iets apart en we waren doodstil. Nou, en toen zijn we ook in de lemmer aangekomen. En daar kan ik me nog herinneren, we werden in een soort huiskar geplaatst. En dan werden mijn moeder en ik in het midden van die huiskar uh, neergezet. En daaromheen allemaal die pakken. Maar ja, na acht uur ja, mochten we waarschijnlijk niet helemaal uh, uh, rijden. Want het was dan uh, stoppen. Mm -hmm. En dan werd er werd elke keer dus een doos weggehaald. En dan waren wij als de dood dat we aangehouden werden. En dat is ons dus ontdekte in die huiskar. Ja, ja, ja, ja, ja. En ja dus je was de... zes, maar je weet nog heel goed hoe bang je was. Ja, absoluut. Ja. En ook op die, die boot was het verschrikkelijk. Want het, uh, het is net zoals ik zeg, bij bruggen en Sluizen, daar kwamen die Duitsers aan boord. En dan vlogen die mannen die dan stiekem mee waren gegaan, die vlogen dan onder het strook. ja. En ja, dan werd er werd een gouden plek ingelegd. En daar werden we een paar kinderen opgezet. Maar uh, ja, er is niemand is toen gevonden. Nee, mooi. En het, ja, ja. het rookte natuurlijk ook naar uh, ons maar goed, dat kinderen het <lacht> Dat weet je ook nog, hè? Na al die jaren. Ja, ja. Dus die vlogen er maar gouden ruim uit. Ja. Maar toen zijn we door mensen in de Lemmer opgevangen. En daar zijn wij veertien dagen geweest. Na het verhaal wat mijn moeder vertelde als kind, weet je dat niet zo meer, dat het 14 dagen waren. En toen dus zijn we op een vrachtwagen, uh, zijn we met mijn moeder achterop op pakketten. En ik tussen twee uh, chauffeurs in, naar Groningen uh, gelift. Oh, dat was ook nog een hele reis. Yeah. Ja, en ik was als een doos, maar mijn moeder dus met bochten... ...van die vrachtauto's vallen, want het zat allemaal met een paar touwen vast. Ja. En zij zat zelf maar bovenop een doos. Ach. Ja. Maar ja, en dat is eigenlijk ook terug. En ik woon nu al enige jaren in, in Friesland en toen heb ik eigenlijk dat treintje gevonden... Uh, ...wat eigenlijk overdrachtte Gorredijk zo naar de Lemmer. Ik heb nooit geweten dat dat uh, het spoor was waar ik eigenlijk als kind... <laughs> Ja. Uh, ook ingeplaatst werd toen we allemaal teruggingen weer naar Amsterdam. Ja, hetzelfde, hetzelfde ritje heb je toen gemaakt. Ja, ja. en ja. Uh, dat het sporen is, is nu helemaal niet meer te vinden. Maar uh, ik, uh, ik kan me nog herinneren opeens dat ik daar was in Drachten. Toen dacht ik, wat komt dat? bekend voor? Ja, zes jaar, maar dat heeft dus toch wel veel indruk gemaakt allemaal. Ja, ja. ja. En daar werden we weer op transport gesteld door, met de boot naar Amsterdam. Dus ja, dat dan hoor je dit. Dan denk ik wel eens. Um, ik hoorde er dus ook nooit wat over. Nou. En nu plotseling hoor ik dat vanavond hier door de radio. Ja. Ik luister ook graag. En ik denk, nou, dan moet ik dat toch maar eens een keer bellen. Nou, super, Elisabeth. is hartstikke lief van je. Dank je wel. Ik ga snel door naar Jannie, maar bedankt voor je bijdrage. Tot het is hoor. Dag. 0800 1121. Ja, Jannie, je wilde ook over het verhaal, hè? Zo ja. hoor je er nooit iets over. Nee, ik heb er ook nooit iets over gehoord en ik heb vreselijk veel herinneringen aan. Ja. Want het maakt zo'n enorme indruk... En het mooiste ik was met mijn broer. Ja. En die was drie, drie jaar ouder dan het ik was. En ik was negen jaar. Oh ja. ja. En wij gingen vanuit Bussum. Oh. Maar ik meende dat dat van de, uh, van de protestante kerken uitging. Want mijn vader heeft ons gebracht. Okay. En wij kregen ook nog een beschieting op het IJsselmeer... En dat was nou heftig. Dat was verschrikkelijk. Dat vergeet ja. je nooit meer. Ja. Maar toen wij daar aankwamen... Uh, wij kwamen geloof ik in Harlingen aan. En dan moest je nog heel lang met een bus en met een fiets en toestanden. Maar die mevrouw had het ook over de eenzaamheid. Ja. Je voelt je zo eenzaam. Terwijl ik met mijn broer was. Maar Mijn broer zat op een boerderij en ik zat 500 meter verder. Ja. En die mensen heette Gillian. En ik ben het nooit meer vergeten. Nee. En we hebben het daar zo enorm goed gehad. Maar de, de eenzaamheid, die kan ik soms nog voelen... dat overvalt me nog wel eens. Ja. Ik ben nu 76 jaar. En je vergeet het nooit en nooit meer. Ik kan me voorstellen, en... want je vaart natuurlijk echt het, het donker in... weg van je vertrouwde ja. omgeving en je ja. ouders. En, uh... het, en dan gaat je vader weg en dan ben je alleen daar met je broer. Nou, vreselijk ja. is het. Maar, wat ook zo leuk was, weet je hoe ze ons noemden? Nou. Al die kinderen, ze noemden ons de Bleedneuzen. Ja, allemaal van die stadse kinderen. Ja, nou, wij kwamen daar naar Brussel, bussen, <laughs> maar we hadden ook helemaal geen eten. Het was verschrikkelijk ja. gewoon. En, maar ik, ik ben daar in de zomer geweest. Dus de, voor mij was het natuurlijk toch wel fijn. Hè, want ik had astma, ik ben er ook ziek geweest. Ja. Hè, oh, en dan, dan, nou, dan voel je de eenzaamheid. Ja. En toen dacht ik, ik ga er toch een keer over bellen. Want je, je, zegt het, je vertelt het tegen je kinderen, maar over het algemeen hoor je daar nooit meer wat van. Nou, het is wel en grappig dacht, dat jij dat ook al zegt. Want, en uh, sorry, ik dacht ja. nu. Ik, ik heb nog nooit gebeld, hoor. Mm -hmm. Maar nu dacht ik, nu ga ik bellen. Nou, en daar heb je, denk ik, Betty, een groot plezier mee gedaan... Mm. en alle andere mensen die erover nou, gebeld hebben. Dank daar dacht je wel het nou ook. Voor. Want zij dacht dat het hersenspinsels waren. Ja, nou, ze was echt het echt jonger, niet, natuurlijk. Het is ja. echt gebeurd. Nou, Jannie, dank je wel okay. voor je bijdrage. En Fijn goeie... dat je belde. Ja hoor, oké, okay. graag gedaan. Dag, ja, ja, dag. nacht. Ja, de vraag van Betty lijkt mij meer dan afdoende beantwoord. De, uh, zij wilde graag weten of die transporten een uh, hersenspinsel waren. Nou, dat waren ze niet, hoor. We hebben ze aan de telefoon gehad. Alle mensen die het ook hebben meegemaakt. Die ook op dat schip naar Friesland zijn uh, gezet. Ergens in 1944, 1945. Bedankt allemaal voor de uh, mooie verhalen. Straks na het nieuws zijn we gewoon weer terug met Nachtzuster. En dan zoeken we ook nog steeds door naar meneer.